Michel Koenen met het NOS-journaal. Kambuur en de Graafschap weten nog niet of ze in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechter. Die oordeelde vanavond dat de KNVB juist heeft gehandeld door de nummers 1 en 2 van de eerste divisie niet te laten promoveren. De KNVB moest een keuze maken vanwege het vroegtijdige einde van de competitie door de coronacrisis. Kambuur en de Graafschap zijn wel blij dat de rechter ze serieus heeft genomen. De rechter stelde dat de voetbalbond onhandig heeft gehandeld en gecommuniceerd. Een deel van de coronaboetes voor te weinig afstand houden... zal nooit op de deurmat van de overtreders vallen vanwege fouten. Dat zegt vakbond BOA-ACP. In het procesverbaal moet bijvoorbeeld staan... hoe is geconstateerd dat de persoon te weinig afstand hield. Ook hebben BOA's en agenten niet altijd de noodverordening bijgevoegd... wat wel verplicht is, stelt de vakbond. Het OM erkent dat een deel van de boetes wordt afgekeurd... maar kan geen aantallen noemen. Advocaten waarschuwden eerder vandaag al voor willekeur... bij het uitdelen van boetes. Vanaf juli kunnen bedrijven met meer dan 250 werknemers gegevens opvragen over de diversiteit van het personeelsbestand. Zo moeten werkgevers beter inzicht krijgen waar het beter kan. Het kabinet hoopt dat de barometer bijdraagt aan gelijke kansen op een baan voor iedereen. In de praktijk blijkt dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond minder snel worden aangenomen. En het IOC verwacht dat het uitstel van de Olympische Spelen 740 miljoen euro gaat kosten. De Spelen zouden deze zomer zijn in Tokio, maar zijn door de coronapandemie verplaatst naar volgend jaar. Waarschijnlijk zijn ze dan ook in de zomer. Het grootste deel van het geld, ruim 600 miljoen euro, gaat naar de organisatie in Japan. De overige 140 miljoen gaat naar de internationale sportfederaties en nationale olympische comité's.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 Thanks. Daarvoor hoorde je Lucky Blue met Alone. Werkt wel zo'n boterhamzakje. Uh, zo'n vondst van uh, techneut uh, Marcus van Dam. Uh, nou, is hij hier ergens wel aanwezig.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 Ja, maar we moeten ons houden aan de regeltjes die uh, zijn gesteld door de experts, virologen, wetenschappers en noem maar op. En die worden gewoon door het uh, kabinet, uh, regering wordt het overgenomen. En uh, ja, daar zijn wij eigenlijk ook uh, gewoon uh, aan gehouden. Dus uh, we kunnen niks anders. Het feit dat ik al met een boterham. Ja, dat ik met een boterhamzakje over, me, over mijn plopkap en de microfoon uh, zit. En dat ik ook nog uh, zwarte handschoenen aan heb, dat zegt eigenlijk al genoeg. Dat, dat, dat doe ik al wekenlang trouwens. Dus wat ik doe naast dit uh, programma ook nog een ochtend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 Mm. Um, zitten er ook wel dingen in deze hele crisis die heel mooi zijn en, en, en, en ja, waar, waar je enorm van kan genieten. Ik Zo, bedoel zoals dat, mensen, dat je ziet hoe, hoe solidair mensen met elkaar zijn mm. uh, en, en kunnen zijn. En hoeveel mensen voor elkaar willen zorgen als het erop aankomt. Ja, maar in dat opzicht... Dat is, uh,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 maar uh, ik ben op het moment ik sta in haar vocal booth in haar huis ja. nu hm. en dan um, gaan ze op de tv ja, spelen in België ah. beetje een beetje soort van de, de Vlaamse variant van uh, de wereld rijdt door aha, aha. maar wel een soort, uh, een soort quarantaine sessie quarantainesessie eigenlijk toch ja een soort we zijn met z'n driejes dus ook niet met de hele band ja. dan kan je kan je een beetje afstand houden uh, en dat dus een beetje hoe wij, uh, dat we toch nog iets kunnen doen, een soort promo uh, dingetje ja, okay. voor shows die we niet spelen. Ja. Nog even terug naar jou, uh, want de EP of Vinyl, uh, wat, wat is de waarde van Vinyl? Ja, je merkt dat... Um,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 Mijs. Doe nou niet zo. ik zie dat je brengt. Nu nog steeds, maar dat. Who?